Podimo.nl/slash man, En nu veel plezier met deze aflevering. Even kijken, hoe werkt het, Kreng? Nou, het loopt. Maar wat, wat is dit groene knopje met dat oortje? Dat is. Je moet nummer 1 moet je helemaal naar beneden hele doen. <laughs> ja, omdat ik nummer 1 ben. Nu ben ik nummer 1 ja. geworden. Ja. Ja. ja, jij bent nu nummer 1. Ah, oh, dit is lekker. Ja, je kunt Bas nu uitzetten. Ik heb Bas uitgezet. Wat heerlijk! Ja. Wat heerlijk! Bas, zeg eens iets. Pas ik aan? Wat ja, je, hoort, je hoort hem verder. Wat ja, hij? Hij? Ik hoor hem nog steeds. <laughs> hij zei: mag je aan, maar dit uh, volgens mij. Uh, nou, als je bent met hey, hey, gelukkig. Ja, we hebben, nieuw, we hebben een nieuw speelgoed met schuifjes, met schuifjes en knopjes en, en, en, en lampjes. Nou, dit is wel leuk, want. Um... Um, ja, moet ik dat nu al zeggen. Maar ik ben echt mega blij. En ik vind, ben mega verrast over Vriend van de Show. Ja. want er, We hebben heel veel nieuwe vrienden erbij. Ja. En um, nou, dit is eigenlijk de eerste investering die we hebben gedaan voor Vriend van de Show. En dan denk je, nou wat heb ik daar als luisteraar of als vriend aan? We kunnen nu gaan bellen met ja. mensen. En dat zullen we misschien nog niet meteen gaan doen in de reguliere afleveringen. Maar in de Vriend van de Show afleveringen kunnen we gewoon gaan bellen nu. Ja, dus als je een vraag hebt ingestuurd via ons telefoonnummer. Wat natuurlijk is 0642 2483. Nee, 39. Sorry, nog, nog één keer. 06 3907 Ja, dan kun je dus zomaar worden teruggebeld door ons. En dan zit je in uh, onze, uh, na de aflevering, druppelt na show. Ja. De, na te, de nadruppels die je te vinden is via vriend van de show.nl/slash man ja. Dus daar is dit de eerste investering van. Hartstikke leuk. Ik vind het echt bizar dat we het niet eerder gedaan hebben, maar goed. Ja, jij wilde dat mooi nee, nee. hebben. Nee. Nee, nee, dat klopt. Jij je was ja, nee, Zoom H6. Je. Ik spring op de bres voor de Zoom H6. Ja. Dat was wel mijn motto. Dat was jouw de tatoeage zat op mijn rug. Ja, absoluut. Maar ik vind ja. hem zo groot. Ja, dankjewel. Ja, Oké, sorry. We gaan gewoon beginnen ook.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 Oh, ja, oh right. jammer. ja, ik ben weer te vroeg. Ja, nee, ik maar kom niet. vaak te vroeg. Ja. Ja. Nou, dat is mijn tweede piemelgrap, ik beloof het nu is klaar. Oh, ja, we hebben meer piemelgrappen? Wel meer? Ja, vind ik leuk. Okay. Nee, we hebben ja, af, Seizoen 1 ja, hebben waar. we 11 afleveringen gemaakt. Omdat het beter uitkwam met ja, agenda technisch gezien. We moesten een zaaltje huren. En dat het kon <laughs> dat alleen was de enige datum. reden, ja. toch? We hebben toen gedaan ja. vanwege de, de zaal. <laughs> Klopt. <laughs> Goed, ik ben Chris, de host van deze aflevering. Rechts van mij zit uh, iemand die me vandaag behoorlijk liet schrikken. Mag ik wel zeggen? Hij is namelijk zo wit dat ik dacht dat Magere Hein mezelf kwam ophalen. Domein verschuren. Ja, dat kan niet over Bas gaan. Nee, Nee, want nee, jij zit ook <laughs> van mij rechts. Ja, met de kleur. Iets, ja, je bent wel wit. En Bas, ja, nee, het enige witte wat Bas heeft, is de zonnebril in zijn, in zijn gezicht. Echt nou. duur op een notie zijn. Ja. We. Ja, iemand uh, noemde mij naar aanleiding van jouw grapje Chris een mayonaise En toen zei diegene, oh nee, sorry, je bent een uh, klotde ketchup uh, met een hoed op. Oh. Uh, en niet een klotde mayonaise met een hoed op. Nee, sorry, ja. sorry, sorry. Nou, dan de volgende hey, de aankondiging. De volgende. Ik, ik maak hem dan maar kort. Links van mij zit de man Bas Luise. Ja, er kwam een, een belediging weer. Maar dan doe ik dat maar niet. Maar wat kun je uh, fluisteren? Als het zo'n Bas dicht ja. dan hoort, hij niks. Oh ja, dan hoort hij niks. Ja. Uh, links van mij, de man die ruikt alsof hij al jaren dood is, had ik opgeschreven. Ja, dat is niet aardig. Schijntje is, is niet aardig, maar oh. ook niet. Ik meen het ook niet. Ik meen het niet. Hé, hey, ik ben er weer. Hé, hey! hey, was het een grapje? Hey. Ja, nee, dat was een heel geinig grapje. Oh, Oké, okay. uh, boeiend voor jou. Leuk. Goed dat iemand zijn microfoon uitzet en dan <laughs> denkt dat ik niet meer kan horen. <laughs> Oh, ja, dat bon, is een kind je. die zijn handen op zijn ogen zet. Ja, precies. En dan, ik word onzichtbaar. Ja, oh ja, precies. Niemand kan mij zien. We gaan het hebben over een zwaar onderwerp, jongens. Maar wel zeker bijzonder de dood. Maar jongens, allereerst. Wat was het voor week? Bas. Oh ja, nou, ik zat er even kort aanstippen. Mijn uh, parkeervergunning is terug. Nee. nee! Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, dat, en uh, dat heeft niks te maken met dat ik dit in een podcast heb genoemd of zo. Dus ik heb gewoon bezwaar gemaakt. He, de juridische stappen heb ik gevolgd. En zoals ik al zei, ik had een lief briefje geschreven... En uh, dat is blijkbaar geholpen. Dus bezwaar maken helpt. Ik wil het tegen alle burgers uh, in Nederland uh, zeggen. bezwaar maken kan helpen. Het is natuurlijk niet altijd. Maar bij mij heeft het geholpen. Ze hebben inderdaad gestuurd van... Uh, de maatregel is te zwaar uh, in verhouding tot wat er is gebeurd. Disproportioneel. Disproportioneel, dankjewel. Dat, dat was het woord, is. inderdaad. Ja. Uh, dus ik heb hem terug, per direct ook. Dus dat is fijn... Ik heb wel vandaag een parkeerboete gekregen. Voor Ach, die vijf nee. dagen dat hij nee. uh, zonder vergunning heeft gestaan. Dat ik het niet wist. Maar ik ga weer bezwaar maken. Ik denk dat dat lukt. En anders betaal ik die gewoon. Ik ben echt. Ik was heel erg blij met de gemeente. Dat, want ik. Dus ik belde ook nog even en dat was een heel vriendelijke vrouw. En ik dacht: wat fijn dat de menselijke maat nog steeds wordt gehanteerd. Dus ik was echt verrast en uh, ik had er echt een goede dag door. En ga je nu gewoon automatisch in Kassa doen ook? Dat heb je meteen aangezet. Oh, ja, ja, ja toch? Ja, ja, ja, ja. Wij dachten dat het heel moeilijk was. Het was een fluitje van de cent, dus er was ook helemaal niks aan de hand. Maar het is, uh, het is nu geregeld. En snel hè, dat de gemeente ja. ook zo. Want je moet ook vaak dat dit soort protestbrieven liggen. Ja, bezwaar aantekenen. Het als, ja, ja. duurt allemaal lang, gaat weken overheen. Ja. Van het ene loket naar het andere loket. Maar Binnen twee, twee, weken. twee weken is het allemaal gefixt. Ja, gefeliciteerd. Ongekend vond ik. Heel het. fijn. Ja, heel fijn. Dus Utrecht. positief. Ja. Hallo. Uh, ja, en mijn weekje dan, ja is wel geinig. Ik probeer dus de laatste tijd wat op mijn geld te letten. Uh, nou, ja, Het hielp natuurlijk dat alle terrassen dicht waren. Je kon niet uit eten. Dus dat, dat bespaarde al uh, een hoop centjes. Maar ik kan dus niet meer rood staan. Uh, en dat is fijn. Want ik, ik, ik leefde eerst als, als god in Frankrijk. Het kon niet op. Maar ik stond wel altijd echt min 2000, min 3000. Dus als ik salaris kreeg, dan stond ik alsnog in de min. Het was gênant, eerlijk gezegd. Maar goed, daar ben ik nu uit. Heel blij mee. En nu ben ik een fatsoenlijke, uh, redelijke jongen... die goed nadenkt over zijn uitgaven. Dus afgelopen uh, zaterdag ging ik met mijn vriendin Charlotte... even naar de intratuin. Want dat kan weer en dat is hartstikke leuk. Dus... Dus we zaten in de auto en we zeggen... nou, zullen we budget afspreken met elkaar? Ja, ja oké, okay, is goed. 50 euro, zegt ze. Waar nou, ging je voor op pad? voor een paar plantjes. Oké, okay, ja. En, en dat is het is dus, belangrijk dus, om te weten, want dan, was je al ja, budget was 50 euro wat plantjes. Nou, 50 euro vond ik een beetje tegen. En als je gewoon hoog naar de intratuin gaat, dan zit je verkeerd. Dan zit je ja. ook niet. Ja, uh, nou, goed dat je voor plantjes. erin Nee, wel voor plantjes. Geweest. Ja, ja okay. dus. Uh, en ik was nog een beetje teleurgesteld. 50 euro, wat een saai bedrag. Ik ga dan alleen zonder mij naar de plantjes halen voor 50 euro. <laughs> maar oké, okay, prima. Ja, vind ik saai. snap je dat? Ja. Ja, ga je vier planten halen? Moet ik dan echt mee? Ja. Nee. dus wij gaan die intratuin binnen en we komen bij de plantjes. We halen een plantje en een of zo binnen. Hartstikke leuk. En vervolgens zien wij een, een tuinmeubelset van uh, 700 euro. Dat valt niet binnen budget. Dit is ver buiten budget. Ver buiten budget. Dus denken jullie dat, ik, wij, nou, ik, dat wij dat ding wel of niet hebben gekocht? Oh, weer een moeilijke blikje. Mogen we ja. even overleggen? Ja, overleggen. Ja. Ik zet mezelf even uit slaat nergens op. <laughs> nou, ze hadden 50 euro afgesproken. Ja. De set was 700? Zoiets, ja. 700, 700 euros, 800, 80, euro. Dus dat is nou, 650 he? euro boven budget. Boven budget. Ja, en dus geen plantjes dan, hè? Want en dat geld op. Precies. Dus ik denk niet dat ze dit Nee, denk ik denk het ook niet. Nee, nee, nee. nee. Verstandige mensen. Ja. Niet gedaan, ja. denken nee, wij. Nee, nee, niet gedaan. Uh, wel gedaan. Oh, ja. wel gedaan! Ja, wel gedaan! Dat zag gedaan. ik niet aankomen. Nee, nee. nee, ik ben altijd van die slinkse afslagen die ik dan neem. Je ziet het gewoon niet aankomen. Totaal nee, verkeerde bezig hebben gezet. Ja, Mooi, ja, schijnbeweging, ja, ja. schijnbeweging Chris. Ja. Chris Ronaldo noem ik me zo. En nu anders. sta je weer in het rood. Nee, dat nog niet. We hadden gelukkig wat Bitcoin geld. Dus daar hebben we het van gedaan. Zit geld. jij in de Bitcoin? Ja, mijn vriendin vooral. Ja, vrienden niets in de bitcoin? Ja, die zit af en toe te handelen in de crypto cryptomunten. Ze hadden een bitcoin voor 0,0001 en die stond nu op 300 euro. En dus we hadden 300 euro van die bitcoin leeggetrokken. Dat oh. was toch niet zo boeiend? Dus Daar hebben we een deel van betaald. Dus uiteindelijk hebben we nog wel enigszins nagedacht. Maar het was weer zo typisch. Stop, mag, ik heel, mag ik daar heel even op in? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoeveel geld is er geïnvesteerd in de bitcoin? Uh, dat weet ik niet. Dat, dit is voor mijn tijd. Dit is, dit is oh, ze heeft al heel lang bitcoin geld. Ja, maar oh, jij zit er en... ook in, toch, in bitcoin? Ja, maar ja, ik heb ooit 50 euro ingestopt en dat is 240 nu al een tijdje. Nou, ja. nou, maar daar gaat niks meer mee gebeuren. Maar ik ga het dus ook doen. Ja? Maar ja. niet in bitcoin, ik ga in de crypto ook. Ja, dat oh. zitten wij ook hoor. Dat is super interessant. Maar, ja, maar we moet het een keer over beleggen gaan hebben. Nou, heel graag. Ja, ik zou dat dus afraden. Hoezo? Nou, omdat ik dus denk dat het verstandiger is om te gaan... Uh, beleggen bij een binkbank bank of een, uh, dat je dat ze obligaties doen ja, of zo. bij de giro dat kan, maar je kan die crypto zijn super interessant. Zeker uh, wat wij bijvoorbeeld doen is we, we zitten in meerdere crypto ja. ja, goed, dat soort Het gaat helemaal niet daarover. Maar uh, hoe dan ook, even kort: we zitten in meerdere crypto -munten. We kopen nu voor bijvoorbeeld voor voor 500 euro we kopen we ik zeg maar wat. Uh, nou, 2000 uh, munten. Uh, verschillende crypto munten die allemaal heel weinig waard zijn. Nou ja, goed, Er hoeven maar een paar tussen te zitten... die opeens gaan expo uh, exponentieel gaan groeien. Hij ben een miljonair. En het is natuurlijk sowieso altijd een meerjarenplan. Het is niet nu beleggen en de volgende maand cash. Nou, nee, Maar ik zie dus munten die je nu koopt... en die dan volgens de verwachting over een jaar... 53, 100% meer waard zijn. Nou, okay. inderdaad. Dus ik, ik zit nu... Ik heb er altijd een beetje tegenaan getrapt. Omdat ik denk, ja, het is niks. De crypto, toch? Het is gewoon bedacht geld door nerds die daar een bepaald verdienmodel... Ik weet het niet. Ja, ja, is. Is, is zo, maar bedoel, als je nagaat over de euro... Ja. Eh, eh, en, maar ook de Amerikaanse dollar, daar kan je wel even doorgaan. Maar wij hebben niet eens meer het goud dat gelijk staat aan, de, aan, de, aan het geld dat in omhoog is. Nee, dat is. is waar. Dus eigenlijk is ons, onze euro ook al een soort van fugacy, een vars, een leugen... Niet ik, echt. Ben, ja, ik ben, ja, ontastbaar. Bedankt. Ja. ik weet er echt te weinig van om hier het slims over te zeggen, dus dat ga ik niet doen. Maar volgens mij kunnen we iets dus anders leuks kopen. De, wat dan? Een boot. Een boot. Ja. Ga je dat weer doen nu? Ja, toch is toch leuk. Koop nog wel een boot. Is leuk. Ik heb twee weken geleden een mail gestuurd. Ja. Naar ja, ja naar een. Ja, ging het over de dood of over de boot? Het ging over de, de boot. Thema boot, toch? Boot. Oh. Ja, ja, ja, ja. De boot. Eerste stelling is: ik vaar het liefste. Met <laughs> de maan. Ik en Chris. Welkom bij het thema over de boot. Ik heb twee weken geleden een mail. Nou, ben ik best wel pissig. Over. Ik heb twee weken geleden een mail gestuurd naar een soort van sloepmakelaar, een bootmakelaar. Iemand die vlak bij mij zit en dus een haventje heeft: uh, zo'n ja, een ja, nee, heet geen ja, een jachthaventje. Ja, jachthaventje, een klein jachthaventje. Met een kantoortje met bootjes en die biedt bootjes aan. Ja. Ik heb een heel lief mail gestuurd: ja. Hallo, jachthaventje. Ik heb vragen, ik wil graag een bootje, ja. maar ik weet niks had ik op zondagmiddag gestuurd. Dus ik zat maandag de hele dag op mijn mail te refreshen. Ik dacht, nou, het is 9 uur. We zijn begonnen met werken. Vijf ja. over negen was er geen mail. Half tien was er geen mail. Inmiddels zijn we twee weken verder. Ik ben nog steeds niet teruggemaild. Hmm. Dat is toch gek? Ja. Want ik wil het echt gaan doen. Ja. Ik wil ja? echt... Ik, nou, het moet nu wel gaan gebeuren. Ja. Het, gaat, het ja? moet nu wel echt gaan gebeuren. Ja, alles en iedereen in mijn omgeving die heeft maar boten. Nou. Ik ga mezelf nu hier niet tegenspreken. Koop een boot. Leuk. En wij gaan mee. Toch? Absoluut. Ja, absoluut. Want dat is toch de, waarom je het opgooit, of niet? Nee, gewoon voor jou. Ik gun jou gewoon een boot. Ja, en Go ik heb het er al vijf jaar over. Ja, daarom. Bas gunt zichzelf een boot. Maar heeft nee, maar echt de niet. De financiële, nee. liquide middelen <laughs> heeft hij er niet voor. Nou ja, ik heb laatst zitten denken, ik ga, ik ga ook een boot kopen. Oh, ik ja. heb geen geld. <laughs> dat is absoluut Dit goed Dit is een budget punt. van 50 euro. Nee maar, nee, maar ik zag iemand in Amsterdam, David van Une. Oh ja. En uh, die uh, heeft een bootje gekocht. En ik dacht, hé, hey, wat leuk. En ik... Niet dat ik denk dat ik heel veel rijker ben dan hem of zo, niet. Maar ik dacht, nou ja, als hij zo'n leuk bootje kan kopen, dan, dan kan ik het ook. Niet, niet want ik me vergelijk nogmaals met hem. Maar ja, ik dacht ja, gewoon een man met een pet klein, kan ook een boot kopen. Een man met de pet en bootje van muts in <laughs> en, en, en, en een um, gewoon een leuk motorbootje. Ja, ja ik ben er mee bezig. Ik Koop wil een sloep, sloep van twee ton. Ja, ik wil een sloep van twee. Ton. Nee, dat begrijp ik. Een ja, ja, jacht wil ik eigenlijk. Ja. Een jacht voor op de. Nou, ik zat dus afgelopen zaterdag De terras zijn weer open. Ik zat dus op het terras lekker aan de gracht en uh, die grachten van Utrecht is niet zo groot. En daar varen dus af en toe echt van die kleine le boot heet dat die, die le boot. Nee. Dat zijn van die kleine jachtjes. Maar dan beter je wel een beetje in een passer gelul, toch? Als je met zo'n enorme jacht door de grachtjes van Utrecht gaat varen. Ja ja nou, ik vind het gewoon bijzonder dat je nee, dat met je een jachtje ik, ik, ik, ik, ik zie ik, heb, ik zie nu voor, je, voor me wat je, wat je bedoelt zo'n ja, klein jachtje is ja het. dat slaat nergens nee, op nee, nee echt dat echt een complete is ja, het al ja ja ja ik vind het knap ik bedoel ik zie soms mensen varen door die grachten in een sloep en die, die, die gaan van kadertok naar ja. kadertok. en dan zie je weer zo'n canal cruise door die grachten varen fluiten loo, loo, loo, ja, dat is lul links rechts steken die gaat weer door en dan komen we weer van die patjagers in zo'n jacht nou die knallen hun hele boot vooral dat dak onder zo'n brug Dus toch weer het kan wel gera het kan wel Gerrit, nou Gerrit gaan. Ja, daar geniet ik van. Dat vind ik mooi. Goed, we gaan beginnen jongens. Aflevering 11 van seizoen 6 gaat over de boot. Nee, de dood. En mijn eerste stelling, ik breek een pen, ik weet niet waarom. <laughs> nou, die is dood. Die is dood. Uh, de eerste stelling is, dood is, dood, is dood is saai. Dood is saai. Dood is denk ik het saaiste wat er is. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat vind ik wel echt een gewaagde uitspraak. Nou ja, er is er zo als slaap als saai is. Dat is dood. Podcast maken. Ja, nee, bent. absoluut. Nee, dood, dan ben je gewoon dood. Ja, ja hoeveel maak je dan nog mee? Niet veel. Ja, nee, dus Weet kunnen we toch niet? misschien wel hier concluderen... dat dat echt super saai is? Nou, ik ben wel benieuwd, Chris. Heb jij een andere opvatting hierover? Nou, ik denk dat de dood inderdaad best wel saai is. Ik zie het zelf, dat, het, dat heb ik ook in ons boek geschreven... dat ik het zie als, als dromen... Uh, sorry, als slapen zonder dromen. Ja. Uh, en dat, dat is een beetje hoe ik uh, denk over de dood. Nou, ik had trouwens laatst een mooie quote tegen... Of quote. Um, maar die, die, dat zei eigenlijk... Wat? <laughs> ja, hebben gekocht, 450. <laughs> nee, die zei... We, we hebben de, iedereen heeft de dood al ervaren. Want we zijn natuurlijk allemaal... We worden geboren, maar er zit ook een tijd voordat je geboren bent. Vond ik het interessant. Een vrij lange periode was dat ook. En, en, nogal. nogal. Ja, ja. Ja, of niet, je weet het natuurlijk niet of je reïncarneert. Maar daar gaan we het straks ook nog wel even over hebben. Ja. Maar, uh, nou ja, Ik denk in basis dat het dood best wel saai Dood is saai, daar komt ook het dood, saai. woord dood saai vandaan. Ja. Exact. Dus uh, we kunnen snel door. Nou, ja. Dat is stelling twee. Ik ben bang voor de dood. Uh... Nee. Oh. Nee, dood? Nee, het enige waar ik... Ik ben niet bang voor het idee van dood zijn. Want als ik dood ben, dan... Ja. Dat heb je natuurlijk zelf. Weinig maak je daarvan mee. Ik zou het wel heel vervelend vinden als ik plots zou overlijden. Dan voor mijn omgeving meer. Of dat ik zou overlijden na een heel lang ziekbed. Dat is dan meer voor mezelf. En wat is lang? Nou, dat je opeens een diagnose van een ziekte krijgt. En dat je dan wel echt... Nou, alles is lang, toch? Als je ziek bent. Nou, weet ik niet. Ik denk als je weet, ik heb nog twee maanden. Dat het, nou, daar kun je wel op voorbereiden. Dat is niet heel lang. Ja, maar twee maanden. De, de, twee maanden doodziek zijn? Nee, Echt? nee. Jij hebt zoals gezegd, Bastel, dat je, dat je best wel graag een, een, een lang sterfbed wil hebben. Nou, niet. Nee, nou ja, ja wil jij heel graag, graag een lang sterfbed Ik zou graag te uit willen melken, net als deze podcast. Tot in mijn treuren. Nee. Um, uh, nee. Ja, ja, nou, misschien zou het wel goed zijn voor de podcast. Als een van ons terminaal wordt. Zo. Dus, nee, ik zou graag. Uh, um, um, ja, ik zou graag ziek willen worden en wetende dat ik dood ga. Maar niet een... Um, een... Um, een uh, uh, uh, God, hoe heet het nou? Niet, niet, uh, niet MS of um, Parkinson of... Uh, Alles. Niet zo'n progressieve ziekte. Nee. Alles. Maar sorry, wat voor ziekte dan wel? Nou, gewoon uh, goede kanker of zo. Nee, maar dat je gewoon wel met medicijnen... dat nog wel vol te houden is... maar dat je op een gegeven moment weet... oké, okay, nou, nog twee weken en dan, uh, dan is het klaar. En, nou, of een maand of twee. En dan heb je gewoon tijd om, om afscheid te nemen van iedereen. Dan heb je tijd om je hele uitvaart nog te, te regisseren en te bedenken. En dan, uh, en dan weet je gewoon, dan ga ik. Nou, dan zet je een mooi liedje op en dan uh, is het klaar. Dat is in mijn ideale wereld de dood. Maar is jouw ideale wereld niet? Ik ben 85 en ik ga een keer naar bed en... Het is dan klaar. Nee, dat lijkt me dus het ergste er is. Ja? Ja? Zomaar doodgaan in mijn slaap lijkt me echt verschrikkelijk. Maar ook als je gewoon weet dat alles gedaan is, alles is gezegd. Nee, ja, maar ja, dat weet dat is nooit zo. Want je gaat nooit afscheid nemen als het niet aan de orde is. Toch? Nee, dus ik zou echt graag willen dat iedereen nog even aan mijn bed komt staan, nog even praten, nog even een glaasje wijn. Ja, en, en, dan, en dan is zover. Dat, dat lijkt me fijn. Ik heb hier nooit zo over nagedacht. Nee? Nee, maar ook als je dan zegt: ik zou graag een ziektebed willen hebben, dat schiet ik meteen al in de. Ja, hele, maar we gaan natuurlijk zeggen. Maar als je het, het zo gaat om schet, het afscheid nemen, dan gaat het Nou, om, dat op, is het natuurlijk. Ja. Je zou eigenlijk een soort countdown willen hebben. Of het nou een ziekte is of het einde van je leven. Dat je op een gegeven moment weet: ik sterf op 27 december 2000, puntje bij puntje, puntje. Dat is natuurlijk het meest ideale. Dat je dan niet ziek bent, maar dat je weet: vannacht. Ga ik ik zou ja, helemaal ja. liep, worden als ik zou weten wat mijn sterfdatum is. Ja? Ik zit er wel eens over na te denken dat ik denk ja, er is natuurlijk al 33 jaar in mijn leven een datum voorbij gekomen. Uh, dat dat dat wordt mijn sterfdatum. Die is gepasseerd. Dat kan een, een ja, dinsdag ja, ja, ja. 7 juli zijn, weet ik veel. Oh, maar, die, ja. maar die datum is al een keer geweest. Ja, ja. En dat vind ik al, vind ik al een, een, naar, een naar idee. Echt waar? Hoewel nee, wat, ik dus wat, niet bang ben voor de dood. Want jij, nee, jij wil het liefst dus niet in slaap? Ja, ik zou graag een, uh, ja, of, uh, ja, een hartaanval of weet ik veel. Maar gewoon in mijn slaap uh, zacht heen gaan met een lach en een traan. En dan... Nee, want ik zou er niet aan moeten denken om afscheid te moeten nemen. Dat, dat nou jij Bas, jij Domin, dat jullie weer bij mij komen. En dat we allemaal weten, nou oké, okay, ik, ik ga dan dood in dit, in, dit, in dit geval. En dan ga ik de laatste woorden tegen jullie zeggen. En dan weet ik op een gegeven moment ook, jullie gaan nu naar huis. En dan zie ik jullie nooit meer. Nee, maar dat is verschrikkelijk. Dat lijkt me echt, nou, dat lijkt me ik heb natuurlijk echt... Gemaakt bij mijn moeder, ja. Nou, dat is echt, dat is verschrikkelijk. Ja, maar vind toch, ik verschrikkelijk toch? Eh, eh, kun je daar uiteindelijk, denk ik, wel waarde uit halen, omdat dat dan nog gebeurd is of zo? Ja, stel je eh, moeder. Ja, dat is misschien niet een heel leuk idee om daarover na te denken. Stel je moeder was ineens zo pas boem dood gegaan. Dat was toch, en dan had je dat. Dan had je, ja, natuurlijk, dat afscheid was natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar dan had je dat ook niet meegemaakt. Nee, zeker. Nee. Ik, ja, weet je, het is, ik, ik weet hoe ziek zij was en hoe veel pijn ze had en hoeveel verdriet dat deed. En dat ze op een gegeven moment dus echt klaar was met leven. Omdat ze niet meer verder kon. Door de ziekte. Dus ja, zo, zo vreselijk was dat. Maar ja, ja, heel eerlijk, voor ons was het natuurlijk wel. Prettig, ergens. He, dat je nog afscheid kan nemen. Van, dat is van wat je, van Bas zegt. Je, dus inderdaad, dus ik ben dat helemaal met je eens. Ja, absoluut. Hebben ja. jullie uh, het verhaal van Gerken Nauta meegekregen... de ja. afgelopen weken? Ja, zeker. Ja, van Bienefara. Van Hij is plotseling overleden. Ja. Hij uh, was 53. En, en is opeens zonder enige aankondiging... is hij overleden. En dat is wel wanneer ik bang ben voor de dood. Maar dus niet dat ik dat zelf overkomt Het lijkt mij verschrikkelijk, omdat... Uh, ja, je, het, het, het, ik denk wel dat je er iets van merkt... dat het op een gegeven moment misgaat in je hoofd... of dat er iets gebeurt in je lijf waarvan je weet... dit voelt niet goed. Maar ik zou het dus vooral van mijn omgeving echt heel erg vinden. Dat je opeens uit het leven gegrepen ja, ja. wordt... Ja, maar ja, maar bizar, ook voor maar... jezelf, toch? Stel, je staat gewoon de afwas te doen. Eh, nou ja, dat is misschien... Maar stel, je staat even iets te doen en ineens bam, val je neer, ben je dood. Ja. Nou, ik word helemaal gek van dat idee. Ja. Zo, maar daar ben je zelf niet meer dat, bij. Dat, hersenbloeding of zo. Ja, dat dat zijn natuurlijk allemaal dingen eng. die je gewoon kunnen overkomen. Ja. Ja. Nou, maar Kun je het nog eens ontleven? Maar... Denk, of, of, of, hè, mensen gaan het vaakst dood in en om het huis. Hè, door een ongeluk bijvoorbeeld. Nou, je zou je, je, je partner zo aantreffen. Ja. Die komt thuis, niks aan de hand. Doe schat, ik ga naar mijn werk, ik zie je straks weer tot vanmiddag. En je komt thuis, ligt onderaan de trap. Oh, je kent ook veel van die verhalen. Voor mij is het ook zo'n Netflix-serie, maar ik weet niet hoe die heet. Eh, maar dat gaat ook over een man en zijn, en zijn vrouw. En zijn vrouw valt van de trap. Veel bloed ook, ze stoot in de hoofd. En die man wordt uiteindelijk veroordeeld voor haar dood. Maar hij houdt zijn onschuld vast. Nou, dat, dat, komt er dan nog eens bij. Ben je en je vrouw kwijt en zit je onterecht vast. Ja, ja dat is niet een heel prettig fruit, zich Nee, dan was ik liever dood geweest, denk ja. ik. Ja, ja. maar het is niet, ik ben niet bang voor de dood... als in dat ik dingen laat... met ben een angsthaas... Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik gewoon bang ben om pijn te hebben. Maar wat hebben. denk jij over, het, over de dood? Hoe, hoe zie jij dat voor je? Uh, zie je het inderdaad zoals ik? Uh, so, slapen zonder dromen? Of denk je van uh, het is het, het mooiste moment uit je leven. leef je nog een keer? Of, of ga je terug naar je, naar je familie die al heen gegaan is? Nee. Als je dood bent of als je doodgaat? Ja, als je dood, nee, dood, ben, dood, dus. dood, bent. Oh, dood bent. Nee, als je dood bent ben je wel dood. Ja? Ja, maar er zijn ook dagen dat ik wel geloof in een soort van hiernamaals en een... Leven na de dood, maar over het algemeen denk ik wel dat dood wel dood is hoor. Ik hou alles uit het leven, want je leeft mij één keer. Even een gezellig stellen, dacht ik even. Ja, nee, dat is niet per se wat ik doe. Nee. Nee. Nou ja, wat is alles uit het leven halen? Dat zijn toch altijd van die mensen, van die vreselijke mensen die, die elke, dag, elke dag gaan ze weer iets, iets doen. Dan gaan ze weer een pad en dan gaan ze, weer, ik zie het leven. Dan, ik heb het zo vol het leven. Flikker op, man. Vol aan het leven. Dan om, <laughs> aan het leven. Dan, wat ga je dan doen? Bungee jumpen. Ja, van die types uh, die je, oh ja, ik, oh ja, nee, weet je wat, ik ben zo gekke buik. Ik heb opeens tickets naar Zuid-Afrika gekocht. Ik ga volgende week. Oh, die haat ik zo erg. <laughs> en <de> kennen ze <laughs> allemaal. We ja, <de> kennen ze allemaal. <laughs> ja. als, jij, als jij het bent, flikker op met ja. je tickets naar Zuid-Afrika. <laughs> Trut of lul. Oh, dat haat niet mensen. Nee, om ook, ik, omdat ik ook niet alles uit het leven Ik kan wel zeggen dat ik dat dan dus niet doe. Nee. Maar dat voelt al meteen als uh, iets uh, dat je fout doet, toch? Ik haal niet nee, alles ja. uit het leven. Dat voelt meteen al als van, oh ja, dat, dat doe ik dus niet goed. Dat ja, weet ik niet. Kijk, het, ligt, het, ligt aan, het ligt aan wat jouw wat jou geluk Wat je alles geeft. uit het leven is. Ja. Nou ja, we zitten allemaal al eens een hele dag voor de tv te nou, hangen. Ja, ik, ik nou ja, haal je dan alles uit het leven? Ja, misschien als je een hele goede documentaire een keer kijkt. Maar, maar je ja, haalt niet... wel alles uit je tv. Die misschien wel heel duur was. <laughs> maar dat is wel waar. Wat is alles uit het leven? Ja, alle? dat is ook niet, niet jij in ja, ik vind dus wel, jij met jouw vrij buiterige levensstijl... die je nu natuurlijk wel een beetje hebt... door de keuze die je vorig jaar hebt gemaakt... en je bent nu helemaal op jezelf... je haalt nu wel meer uit het leven dan dat je deed, toch, denk ik? Uh, ja. Je, kunt nu je hele week kun jij inplannen. Als jij denkt, ik heb vanaf nu woensdagavond tot en met maandag... heb ik weekend, dan heb je dat. En dan kun je je eigen gang gaan. Ja. Nee, dus, dat is waar. Nee, zo zijn wij vorige week naar Den Haag gefietst. Ja, want ik moest in Den Haag... dat afspraak, ik moest er haar, ik afspraak, moest daar een filmpje op nemen. Dus Chris is toen meegefietst. Ja, dat kan gewoon. Ja, dat is echt een totale luxe die ik nu heb. Die is ongekend. Dus ja, dat is fijn. Um, maar ja, haal je alles uit het leven? Haal je alles uit het leven, Domien? Nee, als de, uh, de ding is dat je niet voor de tv mag zitten... als dat niet alles uit het leven halen is... dan haal ik niet alles uit het leven. Nee, want het is natuurlijk gewoon, denk ik... leid je een beetje een leuk leven? Ja, nou, nou, dat denk ik om. wel. Ja, dat ik is, denk, dat, denk ik dat ik een leuk leven leid. leid. Ja. Nee, nou, ik denk dat als ik nu... Jij nah, nee. je ja, je zeggen dat je nu niet nou, valt? Ik denk, als ik nu weet dat het morgen klaar is... Ja. dan kan ik echt met heel veel tevredenheid terugkijken... op de afgelopen 33 jaar. Ja? Ja, dan heb okay, ik echt alles wat ik... Nou, niet alles, maar dan heb ik echt veel... wat ik uit de zee had kunnen vissen... heb ik al uitgevist. Wat heb je dan niet gevist? Nou, misschien... Uh... Meer reizen ja dat had ik misschien wel nee maar dat, ik wil dus niet reizen dat maar had ik dat ik dan ik heb het gedaan we willen reizen ah, toch nee maar er is in de afgelopen jaren is er nooit iets geweest dat ik niet heb kunnen doen omdat het mij werd verboden of omdat het niet kon mm -hmm. het is altijd zijn eigen keuzes geweest ja. bepaalde dingen die ik niet gedaan heb nou ja je hebt natuurlijk gezegd een keer ik had graag Zuid-Afrika waar had je toch heen willen nee nou Australië en Nieuw-Zeeland Australië en Nieuw-Zeeland echt lang ja dus zou je daar dan spijt van hebben nee ook niet okay. nee want het zijn allemaal dingen die ik wel heb kunnen doen eh, omdat ik niet zes maanden ben gaan backpacken door Nieuw-Zeeland ja het is Nee, ja, wat dat betreft heb ik alles wel uit het leven gehaald. Maar ik heb inderdaad ook wel een beetje bij de stelling krijg ik ook dat gevoel van puntje en... Uh, ja, uh, als je gewoon seks zo naar die stelling kijkt... denk ik ook niet van... Ja, die Chris Bergstein, die haalt alles uit het leven. Absoluut niet. Maar ja, tegelijkertijd ben, ben je er wel eens mee bezig dat je denkt: ik moet vandaag leven van Ja, ja Ik ben de laatste, laatste tijd ben ik ben ik wel vooral aan het denk jezus, ben je toch al een lamlendige... Uh, droef doe do iets met je leven. Maar ja, ik kan mezelf er nu ook niet toe zetten zonder er daar veel te diep op in te gaan verder. Maar nee, maar ik ben sowieso ik ben ook een huismus. Wij hadden het uh, zojuist even voor de podcast begonnen toen noemde me zichzelf mezelf ook even een huismus ik ben het ook. Ik zit het liefst thuis. En daarmee lijk ik ook heel erg op mijn vader. Die was ook altijd gewoon thuis. Ik vind het ook heel, heel lekker om weer thuis te komen. En dan zie ik weer de katten. Freddy en Japi. Of, of, of als ik alleen ben weggewezen, dan zie ik ook nog: Charlotte weer. En dan kan ik echt naar uitkijken. Ja. Het is echt in een halve middag is dat alweer klaar Dan denk ik, oh ja, straks weer naar huis. Heerlijk. Wat heerlijk om thuis te zijn. En ja, dus ik ga niet. Ik maak niet al die reizen. En dat zou ik misschien wel meer willen. Mijn vriendin houdt heel erg van reizen. Die wil heel graag ook een vooruitzicht hebben van reizen. En ik vind, ik vind het allemaal spannend. ik denk altijd dat het niet kan. Nou, ook eerder over gehad. Maar nee, ik, ja, nee, ik denk niet dat ik alles uithaal. Maar als ik kijk naar mijn carrière... Bijvoorbeeld hè, met een radio... waar je dan uiteindelijk inspringt... en dat je kansen krijgt met 5, 3, 8... en een ochtendshow en een middagshow mag vervangen... Uh, met Wietse en Klaas. En dan denk ik, ja, ik doe dat wel. En dus ik kijk naar onze podcast die we met z'n drieën maken. Dan denk ik, ja, we doen dit wel. En we blijven het doen met z'n drieën. En dat uh, en is het leukste avontuur... wat, wat, je, wat, wat ik maar kan beleven ja. op dit gebied. Ja. Uh, dus dan denk ik, ja, ja, ja... ik laat misschien wat dingen liggen... maar ik denk ook dat ik heel veel dingen wel aanpak. Ja, ik zit nu te denken... het leven alsof het je laatste dag is. Ik kan wel slecht op dinsdagavond als er een feestje is... denk je, ga ik even lekker door het geluid... als ik weet dat ik woensdag allemaal afspraken heb. Dus dat is dan misschien iets waarvan ik denk... misschien moet ik daar iets meer vrij in zijn. In? In agendavoering. Ja. Misschien moet ik af en toe denken... dan heb je op woensdag maar een kater... en dan ben je maar even brak... en dan oh, ja. wordt het maar een iets mindere dag... maar dan heb je wel een leuke dinsdagavond, snap je? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik probeer juist tegenwoordig wat anders om te denken. Denk ik, als ik nou niet ga zuipen en niet een kater heb, dan heb ik gewoon een leuke dag. en ja. Dan haal ik meer uit mijn dag. En dan, dus dan, je dan, naar af... naar dan geniet ik daar of... meer ja. van. Ja, ja. Dus dan denk ik meer zo nu. Maar het is toch het mooiste met, met, met uitvaten. Dan gaat het, gaat het altijd over die gewone kleine dingetjes die mensen deden, toch? Die appeltaart die ze, die ze graag pakten. Of de familie die ze graag ontvingen. En het gaat nooit over bungee jump. Ja. Nee, ja, ook niet over de carrière. Nee, nee, nee. Ja, gaat misschien nooit dat over. iemand een trouwe loyale werk, uh, werknemer was. Maar nee, het gaat. Ja, precies. Over... Ja, hij werkte 40 jaar en ja. uh, was, was, was altijd tevreden. Nee, het gaat altijd over die kleine dingen. Dus ja, nee, ja, joh, we doen het hartstikke goed. Maar het is wel een ziekte van onze generatie, hè? Dat alles uit het leven willen halen. Ja, ik hoop dat mensen daar dood aan gaan. Nou, ik denk echt dat een hoop mensen daar burn-out van krijgen. Daar kreeg ik ook burn-outs van. Oh, de hele ja. tijd maar bezig zijn ja. met. Uh... Ja, maar dat komt vooral omdat je dus kijkt naar anderen. Je denkt, ja, nou, god Priscilla, die is weer, die is weer naar, naar, naar Amerika gegaan. Ja, dat wil ik ook. En, oh, Derek heeft weer, heeft die weer promotie gemaakt. Die, die gaat wel. En dat is denk ik hetgeen waar je een burn-out van krijgt... waar je aan de onderdoor Spiegelen. Gaat. Spiegelen. Je kijkt gewoon naar jezelf, moet ik zeggen. Maar goed. Ik heb de dood in de ogen gekeken. Hebben jullie wel eens de, do de dood in de ogen gekeken, jongens? Ik namelijk wel. En daar waren jullie bij. Oh. En niemand van jullie heeft één poot naar mij uitgestoken. Daar ben ik verborgen. Op. Nou, wel, maar ja, de verkeerde kant op uh, <laughs> <laughs> weet ik nog. Nee, dit was ons weekendje in Dublin. <laughs> weet je nog, Damien? Oh, met die trim. Met die ja, met die trim. Kijk, we waren in, in Dublin. Dat was een, onze eerste of tweede, nee, ons eerste weekendje met z'n drieën weg. Een aantal jaar geleden, denk 2016. Doet het verder niet toe. We waren in Dublin. Ja. En dat is natuurlijk Groot-Brittannië. The Big Old England. En daar waren wij. En daar rijden ze rechts of links. Links. Nou, uh, dat wist ik natuurlijk niet. Na nou, een aantal Guinness en, en, en, en Jameson en noemen het allemaal op. Dus ik was lam, bij alle drie overigens. En we lopen over de stad, door de stad. En, een en door de moment... winkelstraat liepen we, toch? Ja, dat en daar, en daar gaat... ja. rijdt een tram doorheen. Daar gaat de tram doorheen. En die keek netjes rechts, links, rechts, zoals ik ben opgevoed. Ja. Dus nou, rechts komt er geen trein, links... Ook niet. En toen stak ik over. Maar toen kwam de trein. Dus ik moet links rechts Links moet je kijken. Dat deed ik niet. Dus mijn, mijn rechte been, die zat nog op de, op, op, op de rails. Terwijl ik dacht dat ik er al was. Ik dacht dat ik al was overgestoken. Maar ik vergat dat ik nog een heel been had. Oh, je was bijna je been kwijt. Bijna been kwijt. Ja. En dit is niet overdreven. Nee. Dit zijn niet drie mannen die een verhaal overdrijven. Dit nee. was echt, dit scheelde uh, uh, nou, een paar centimeter. Maar wie, want iemand trok mij wel weg. Ik denk dat het Bas geweest Wat is. jij mij Nou, nee, volgens mij niet hoor. Juist niet. Nee, ik denk het niet. Nee, maar van, ik nou, kant, kant. Ja, ik had eindelijk de kans. Ja, je staat wel met je vingers al gekruist. Ja, ja en nee, dit zal ik het gedaan hebben, ik weet het niet meer. Maar ik ja, kan ik, ik me ik, ik ja, nog wel. even he? heeft mijn leven gered, jongens. Maar ja, we nog... liepen ook met vijf vrouwen door de stad, hè? misschien was het een van die vrouwen. Oh, dat zou ook nog kunnen. Waren die nou toen al bij? Die waren er volgens mij bij. Oh, ja? Ja. Staat uitgebreid in het boek beschreven. Over Zeker, beschreven. Ja, ja, ja, ja. Lees het boek. dus volgens mij waren die daarbij. Maar wat een, een bizar beeld. Dat jij, het scheelde echt niks. Ja, echt helemaal niks. Dus of, ja, maar, je was, of je was overreden, of je was gewoon echt je been kwijt nou, geweest. Dat was echt, ik denk dat dat de grootste kant was. Want ik zat al, ik hing al eigenlijk aan de, aan de, aan de, aan de stoep. Ja. Alleen mijn rechterbeen zwengelde nog achter me aan. Ja. Zee, zoals dat met dronken over, mannen met overgewicht gaat. <laughs> He, dat bungelt maar een beetje mee. Ja. Uh, nou goed, en die was dus echt bijna kwijt. Maar ik was zo beneveld dat ik alleen maar. Oh, oh, oh, oh. Dat is bijna misgegaan. Hè? Dat was mijn reactie. terwijl Als ik het nu aan terug denk, denk maar... nou Maar hieruit blijkt: alcohol helpt. Precies. Nou, ja, daarvoor wel. Maar uh, nee ik heb nooit dood in de ogen gekeken. Nee. Ja, vast was eens een keer bijna een ongeluk gehad of zo. Maar, uh... Ik ook niet. Nee. Ja, ik denk altijd dat ik doodga als ik aan het karten ben. Oh ja. Hij denkt dat, dat, ja, ja, je... dat je doodgaat. Hij ja, denkt ja. ja, ja, dat, de dat je doodgaat natuurlijk. Juist de vaatwasser uitpakken. Het zal <laughs> ja, uh... ja, ja, ja, ja, ja, maar misgaan. Ja, nee die druppels op de vloer. Daar ja, ga je over ja. Voor het weet ben je niet meer. Ja. Hij staat in de rij van de, van de Efteling denk je, dat je doodgaat. Ja. En niet eens vanwege de achtbaan. Dat verdrukking. Woord... Nee, verdrukking. Verdrukking. Verdrukking. Dat ja, het mensen. kan een gevaarlijk druk zijn. <laughs> ja, dat is wel waar. Ik ben, ja, ik ben excited. Nou, ik heb Michaela's laatst gered, want die viel van de trap. Ja, ja. ja, die struikelt echt, om, om het half uur struikelt ze ergens. Nou, op een gegeven moment moet je dan ook iemand niet meer helpen. Dat nee, is het ook ja, gewoon nee. natuurlijke selectie, toch? Ze is een keer, um, uh, heb ik verteld, oh, ze ze, terwijl ze de auto in wilde stappen, viel ze, zomaar, ze echt zo. Maar ze bleef me aankijken, terwijl ze viel. Dat was een heel grappig beeld. Lachs op de grond, volwassen vrouw, hè, met een ah. goed inkomen. Ah. <lacht> Valt, zij wel. <lacht> ja. Nee, ze viel van de week van de, van de trap, of twee weken geleden een keer. En ik, ik liep voor haar. Dus ik kon haar zo tegenhouden met mijn grote lichaam. En, uh, dus dat was best wel cool. Vet. Van mij. Ja, echt mannelijk ja. ook. Ja. Ja. Je hebt het leven gered. Ja. Ja, nou, ik denk dat het lintje dan volgend jaar naar Bas gaat. Nou, wellicht zou zou, zou goed kunnen. Ik ja. ga je opgeven. Ja, ja nou, dankjewel. Nou, Mike heeft het waarschijnlijk al gedaan. Er Moet moeten lintjes naar vrouwen. Ja. Er zijn geen vrouwen die lintjes krijgen. Is dat nu het liefst in de bedrijf een lintje gehad? Ja, nou, nou dat is dat echt... maar één vrouw. Eén vrouw een ja. lintje gekregen. <laughs> Waar hebben we het over? Ik heb niet ja. mee gehouden wie welke lintjes. Maar ik zei: Claudia, en dat vond ik tof, want ik vind Claudia heel leuk. Ja, nee, uh, 30% vrouwen of zo. Dus echt, <laughs> echt heel weinig. Ja, dat is niet 30% veel. van de lintjes gaat naar een vrouw. Nou, nou ja, maar dan moeten die wieven ook maar wat meer doen, denk ik. <laughs> Harde werken, dames. Ja, ja kom, kom op, kom op. Kom je ook niet aan bij, hè. <laughs> Sorry, geitje. Jongens, wat anders? Vraag van de luisteraar. Dacht ik even doorheen te fietsen. Ja, leuk, leuk, leuk. Zeker leuk, want dit, uh, deze komt van Jamie. En dat is eigenlijk, eigenlijk spelen we een beetje vals. Want het is niet per se een vraag, meer een gunst, vraagt ze om. Hopelijk zijn jullie een beetje bijgekomen van jullie laatste aflevering. Ik vond hem in ieder geval super leuk en met mij denk ik ook echt vele anderen. En ik kan niet wachten op de volgende. Um, ook zou ik jullie graag om een gunst willen vragen. Ik zat namelijk gisteren, dat was vrijdag 30 april... in de trein van Rotterdam-Alexander naar Gouda. Uh, dat was om ongeveer half zeven, iets later. Ik zat in het tussenstuk met een collega van mij. En schuim tegenover mij zat een jongen die een beetje aan het lachen was. Dat kon ik zien, omdat hij een mondkapje op had. Bleek dus dat hij naar jullie podcast aan het luisteren was. Nou, daar hadden we een kort gesprekje over. En vervolgens zijn we wel bij hetzelfde station uitgestapt. Maar ben ik hem eigenlijk uit het oog verloren. Dus ik wilde eigenlijk vragen of jullie uh, mij in contact kunnen brengen met deze jongen. Ik ga ervan uit dat hij dus uh, de volgende aflevering ook luistert. En dat als hij geïnteresseerd is of hij jullie misschien een berichtje kan sturen... of dat er een andere manier is om met hem in contact te komen. Het lijkt me best gezellig om een keer met hem een drankje te doen of iets. Dus um, ik hoop uh, dat jullie me kunnen helpen of uh, ja, wat dan ook. Dus um, ik ben benieuwd, liefst. Jamie. Dus, uh, ja, Jamie heeft uh, een gunst. En het gaat dus eigenlijk over een jongen die ze zoekt uh, in, de, in de trein. Dat was een leuke jongen. Even wat details uh, opzommen. Het was dus vrijdag 30 april. Toen ja. zat zij in de trein van Rotterdam-Alexander naar Gouda. Dit was rond half zeven. En er zat dus een jongen naar onze podcast te luisteren. Hij zat lekker te lachen. En daar heeft, heeft zij met hem een gesprekje over gehad. Maar ze heeft het niet gevraagd. Hoe heet je? Kan ik je nog bereiken? Instagram, telefoonnummer, Facebook, whatever. Dus eigenlijk is de oproep. Ben jij die jongen? Herken jij jezelf in dit verhaal? Vrijdag 30 april, trein Rotterdam, Alexander naar Gouda, rond half zeven. Heb je een leuk gesprek gehad met een meisje dat Jamie heet? Uh, nou ja, meld je via, via ons. Uh, wat is handig? Info at Ja, is heel handig. Of stuur een DM via ons Instagram. Ja, kan ook. Wat je wil. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe dit gegaan is. Want zij zit met een collega in de trein. Dan zit er een jongen in de buurt met een mondkap voor die is aan het lachen. Die luistert, neem ik aan, met oortjes in naar de podcast. Hoe heeft zij dat contact... Ze dus moet elkaar gepraat, toch? Ja, maar hoe is dat contact gekomen? Oh ja, ja. Dus, dus heeft zij op een gegeven moment. Nou, misschien wel gevraagd, hé, hey joh, waarom ben je zo uit lachen? Oh ja. Dat, wel, en dat van haar eigenlijk. heel stoer. Ja, heel stoer. Maar ze had natuurlijk ook wel door dat het waarschijnlijk een aantrekkelijk jongen was die onder de mondkap schuil ging. Ja, denk maar, ik dan. dat is natuurlijk het nadeel van mondkapjes. Ja. Iedereen is knap met een mondkapje. Zeker, ja. Ja. Dat is ook wel prettig. Nee, nee niet iedereen is knap met een mondkapje. Ik weet sowieso één iemand hier in deze zaal, is niet knap met een mondkapje. Maar genoeg over jou, Chris. <laughs> ja. uh, nee, leuk. Info op podcast.nl Als jij ook maar iets herkent van deze treinreis. Ja. En van dit gesprek. Ja. En, ja. Ja, ja, of als je, je gewoon een geile boy bent. <laughs> week, dit is mijn kans. Ja. Weet ik, ik fuck het wel op. Nee, maar dat is leuk. Als we nou in deze week, als we ze bij elkaar kunnen vinden. Dan gaan we ze volgende week bellen. Ja. gaan we ze alle, dat, kan, dat kan natuurlijk net niet met de tapas. Alles kan. Oké, okay, gaan we doen. Je kunt gewoon op een iPhone kun je twee mensen bellen. Dat je kunt tien een... mensen bellen op een iPhone. En dan gaan we ze koppelen. En wil live. je dat dan horen? Check www.vriendvandeshow.nl Want daarachter gaat het allemaal plaatsvinden. Slash man man man. Yes. Volgende de stellen jongens. Um, had ik maar het eeuwige leven. Oh, ik moet er niet aan denken. <laughs> Moe bij het idee. Ja. Nou, jij de was degene die. Uh, we hadden. Of weet ik veel, zondag of maandag hebben we contact met elkaar via de app. was is natuurlijk een hartstikke lief berichtje. Daarvan dank daar nog voor. Graag gedaan. Maar. Uh, ik zeg tegen Domin van, hey, oh, ik heb echt uh, zin. Uh, ik heb zin in de volgende aflevering. Ik heb zin in de dood, <laughs> zit Domin. Ja, ik ook. Maar dat bedoel ik niet het thema. <laughs> nee, ja. Ik al echt daar, de ik denk jeetje, moeder vijftig jaar. Ik moet denken aan de quote van Koen Kardashian. Die zat in, uh, in de serie van uh, die vrouw van uh, Lil Kleine. Jamie Vaas. Ja, ja thanks, Ik Kan even niet op de naam. En die Conkadesian, die komt op een gegeven moment met deze, uh, deze quote. Jezus schat, we zitten er veel uren in de dag. <laughs> nee, dat is toch echt waar? Maar hij zegt wat wij allemaal denken. Dat is toch echt waar? Nee, ik vind het leven fantastisch, maar ik moet er niet aan denken dat ik... Uh, daar ben ik ze echt bang voor, dat we met z'n allen steeds 110 worden of zo. Ja, oh, oké, klaar, hè? 82, dan ben ik klaar. Ja? Ja, heb je een idee? 82. Ik denk dat ik 82 word. Denk jij dat je oud wordt? Nee, ik denk niet dat ik oud word. Maar het eeuwige leven zou ik dan wel weer leuk vinden. Dat lijkt me super saai, man, het eeuwige leven. Super saai, je gaat ja. alles mee alles ga je ja, maar in, mee maken. Oh, Het heeft ook alles. Geen, ik bedoel, het eeuwige leven dat betekent dus ook dat je geen gevaar meer hebt... want je kan niet doodgaan. Dus Klopt. dat maakt het ook een beetje saai, toch? Ja, het is ja, ook ja. juist leuk om de, de, het randje van de dood op te zoeken... zoals ik dat vaak doe, nooit. Door niet goed in het buitenland te kijken... als ik het uh, oversteek oh, bij een tram. Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel, dan is het toch ook leuk. En als, en als jij het eeuwige leven hebt, Bas... en wij hebben dat niet... Dan, dan, dan gaan wij doodgaan. Al je vrienden, iedere keer maar weer dood. En jij blijft maar leven tot in den treuren. Ja, maar ik denk dat je daar na 500 jaar... wel een manier voor hebt gevonden om ermee om te gaan. En wil je dan ouder worden qua gezicht? Of wil je dan dit houden? Nou, um, nou ja, kijk, ik denk, je moet, ergens moet je een grens trekken. Ja? Ja, want 500. Oh, een grens. Ik zie hoe mensen <laughs> van 100 eruit zien. Ja. ja, precies. Dus ergens moet er een grens getrokken worden. En dat had wel tien jaar geleden moeten gebeuren. Ja, maar, Die heb je gemist. Ik heb een pilsje ook. Nee, maar um, het is toch interessant, dan word je een soort freak of nature... en dan wil je, iedereen wil, wil iets van je, wil met je kletsen, je komt in alle talkshows. Jij bent ook het type dat je dan allemaal um, levenstips gaat verzinnen... Van nou, Bas, je bent 500, 500 jaar oud. En ondertussen ouder dan Sinterklaas. Uh, 500. Het is ongekend. En, ja. um, ik wat me, is het leven? Ja. En dan nou. zeg jij... Nou. Ik veeg mijn reet af met haring. En dat, ja. dat smid ik dan op mijn hoofd. Ja. Ja. En dus, daarom ben ik nu fout. Oh, hele mensen, die dat gaan doen. Ja, wat doet het ook? Oh. Ja. Oh, dat zou dat dat wel nou, alleen om dat, zijn. Om ja. dat grapje zou ik het willen. Ja. Ja. Ja. Dus ja, we gaan ooit in de toekomst mensen hun reet afvegen met haring. Dan, uh, ja, dan uh, is het jouw schuld. Dan is me gelukt. Wat? Ja. Hey, Oh, sorry, nee, in een invriezen. Ja, nou, vraag. Oh, om over 150 jaar ja. weer een keer wakker te worden. Dat is, toch, dat is toch echt zo? Er zijn toch mensen echt in de. Zijn ja, zeker. Die, dat doen, geloof die ja. zijn ingevoerd. Cryo nu. Rooms, geloof ik. Nou, ik weet niet hoe het heet, maar ja, inderdaad. En die worden. Dan... Nu ook, er zijn nu mensen ergens ter wereld die zijn ingevoerd. Ja, vol, volgens mij wel. En trouwens, wel bijzonder. Ze hadden laatst. Dat vond, dat vond ik een leuk nieuwtje. Dus een Nerd Chris. Er was dan een, een, een plantje van, nou, zeg maar wat, 150 miljoen jaar oud. Echt een stukje onkruid eigenlijk. Van 150 miljoen jaar oud. En dat hebben ze weer tot leven weten te krijgen. Vet hè? En, en Elon Musk die heeft laatst gezegd: Ik denk dat Jurassic Park mogelijk is. Nou, ik ga wel even afwachten totdat zover is. Ja, maar dat zou toch vet zijn? Dus ja. wellicht kan het ooit. Misschien als wij onszelf nu laten invriezen. Ja, en je wacht duizend jaar. Ja. En, en, en dan laat je jezelf weer ontdooien. Maar, maar sorry, is, weer. Het, is het echt waar? Zijn er bedrijven, ik denk in Amerika. Ik denk waar, dat die er zijn. Maar dat weet ik niet. Volgens ik dus ja, ja, ja, dark web, neem ik aan. Dat nee, is volgens niet, mij is het gewoon licht. Volgens mij doen niet. ze ook Mag geen dus. belofte nu. Je kunt er niet legaal iemand invriezen. Dat want dan word je verdoofd, denk ik. Toch, dan word je onder narcose gebracht en dan zetten ze je in een vriezer. Het is niet dat jij als levend mens in een vriezer gaat staan en dan. Oh, sorry. Je bedoelt dat je levend. Dat je ja, le nee, dus dat je levend. Ja, je oh. kan natuurlijk niet overleden zijn, al oh, denk ik inderdaad. En dan je ben gaat... je opgewarmd. Nee, maar dan, dan word je opgewarmd weer, maar dan ben je nog steeds dood. Dat je over Dus je ja. moet inderdaad nu. Je zou eigenlijk in je prime, dus rond, rond je 30. Sorry, maar dat is. Als je je laat invriezen, ja. levend, dan ga je toch ook dood? Nee, Zo? maar dat doe je dan dus. Nee, want dan. Ik, ik denk... Maar toch zelf... niet dat je na 200 jaar weer eruit haalt en huppakee, daar nee, gaat het weer. zijn nee, we natuurlijk veel mensen dan... zijn die nee, niet geloven maar in... Maar de... dus is het argument van dan ga, je, dan ga je dood... gaat er niet op, want je gaat er sowieso dood. Ja, maar maar of je nou al dood bent... Ik denk dus dat je dan juist in een soort van sluimertoestand... gebracht moet worden. En niet dat je echt dood... want dan ben je echt... Ja, die die niet, wel met Je hart gaat wel stoppen met kloppen. Maar we hebben het nu niet over ja, nee, invriezen. Tot. We hebben het over... Uh, um, um, God, hoe heet die film nou? Dat ze ook door de ruimte vliegen en dat die mensen allemaal liggen te slapen in sluimen toestand. Daar gaat het. Ja, nou ja, ja de Passenger. Is dat Passenger? Uh, passenger is een artiest. Uh, ja. Yeah. Oh, God, oh, God, ben je je ja, haalt het niet man. Man. Nou, Over de dood gesproken. So. Uitvaartmuziek. Nou ja, mijn vader kwam toen naar me toe, toen mijn moeder net was overleden. Toen zei ik, Chris, ken je Passenger? Uh -oh. En toen zei ik, ja, ja ik, ik luister dit liedje continu op repeat. Oh. Vond ik zo lief. Oh. Ja, ja go. Dan, dan vind ik het ook een mooi liedje. Ja, ik, ik nu ook weer. Sorry. Nee, goed, we hebben het over, over laten invriezen. Over invriezen ja. Maar je hebt gelijk, het zijn twee verschillende dingen. Ik heb het nu even of er ergens via Dark Web een mogelijkheid is... dat er bedrijven zijn die tegen je zeggen... kom naar ons toe als je 55 bent en je vertrouwde vertrouwen in de techniek van over 200 jaar. Dan word je verdoofd en word je, nou, terwijl ik het zeg, dit is een horrorfilm. Dit ja, ik een vind een het wel meevallen. Ik vind het wel interessant. Ik zou, ja, ik zou het niet doen. Ja, maar het is toch leuk als we het allemaal doen? En dan hopen we gewoon dat we over duizend jaar weer wakker worden. De nucleaire oorlog is alweer voorbij. En ja. dan, ja, wie weet ja. wat er... Ja, dan staat de zon wel Zou je het aankunnen? Je bedoel, denk je eens in dat je, dus, nou, dat je nu duizend jaar... Dus was het, wat was het dan? 1121 was het dan. Ja, dat is Nederland Diep volledig onder water. Ja. Ja. En, dan, en dan word je nu wakker. Nou, dan ja. kun je er helemaal niet bij benen. Toen had je, had je een varken, een koe... En een vrouw en een kasteel, en dat, dat was het. En nu heb je iPhones, we hebben podcast. Ik zou het dood doodeng vinden. Ik zou het dood vinden. <laughs> ik, ik word er ook niet heel warm van. En dat is dan logisch, want je bent ingevroren. Maar ik word er niet... <laughs> uh, nee, dat zou niet mijn ding zijn. Maar je kunt je toch ook laten vriesdrogen? Dat is toch een legale manier? Je hebt begraven, je hebt cremeren en je hebt ook vriesdrogen. Dan word je diepgevroren en dan... Een Geschud en dan blijft er niks meer van je over, dan verdwijn je gewoon. Ja, Pff, dat is al zo. Ja, volgens mij wel. En wat, wat mij ook nog wel geilig lijkt: je hebt natuurlijk begraven cremeren, maar je hebt ook dat, je, dat ze een soort van compost van je maken. Ja, en dan word je, dan word je een boom. Nou, dat vind ik leuk. Dat is ook tof. En je hebt ook in Amerika: dan laat je ze dan word je zo'n veld gelegd en dan gaan uh, uh, uh, uh, mensen een studie naar je doen. Dus dan ligt gewoon te broeien in zo'n veld. En dan gaan, we, gaan mensen een studie doen naar nou, hoe jij ontbindt. Ja, zou je, maar zou je je lichaam ter beschikking stellen voor voor voor voor de de wetenschap? Nee. In ja, ieder is wetenschap er wel blij mee? Is in nee, geval. ik heb dus wel eens gehoord dat, dat er overschot is. Oh, oh ja, ja dus dat heb ik gehoord. Dus toen dacht ik, nou, dat doe ik niet en meer. En dan gooien ze gewoon weg. Dan komt Bas louise we ja. hebben er al nou, ja, vijf ik... van dit postuur wegwezen. Ja, Vorig dus... jaar zomer was er toch in het nieuws een oma. Zij had ook haar lichaam ter beschikking gesteld voor de wetenschap. Alleen toen kwamen ze erachter dat ze haar hoofd hadden opgeblazen. om te kijken ja, hoe het menselijk ja. hoofd reageert op oh, een granaat. Op, maar dit? dat was niet het idee wat ze hadden <laughs> En nee. wetenschappelijk onderzoek. Ja, je kunt ook niet, hé, hey, je krijgt geen checklist nee zoals een in... ontbijtmenu je kunt niet aanvinken wat je allemaal wel en niet met de oma wil doen toch dat zou gek zijn nou, ik zou het ja. ook wel verdrietig vinden als je daar komt van god is dat is dat nou met nou oma oma ja, ja en... maar zijn jullie wel donor ja ja ja absoluut compleet 100% donor ja ja ja 100% 100% donor ja. ja ik heb dat ik, jaren geleden ben ik al donor geworden en ik heb alleen mijn ogen niet en mijn, en mijn huid niet grappig omdat het dat heeft voor iets voor mij voor ziel. ja en ik heb het heel lang gehad. Ik had uh, alles behalve de haasectie, huid, hart en hoornvlies. Uh, ja. Dus ja. dat had ik allemaal uitgezonderd. En daarvan heb ik vijf jaar geleden toch gezegd: uh, joh, doet dat er lekker bij. Ik ben er toch niet meer. Nee, want ik zit ook te denken: ja, ik wil best. Ik, wil, ik denk dat ik gecremeerd wil worden. Mm -hmm. ik denk, ja, daar heb ik mijn ogen niet voor nodig. Of mijn huid. Nee. Dan kun je er beter iemand mee helpen. Of wel maar bij begraven ik... heb je het ook niet nodig. Hoor. Nee, dat is waar. Maar toch, dan lig je nog in een open kist. En dan uh, weet ik veel. Dan dat kan bij cremeer het ook in een open kist. Ja, nou, ik weet het niet. Ik heb ja. Nou, ja. Dat is een keuze. Maar dan kunnen ze toch hele mooie nep oogballetjes doen ze erin, toch? Ik, of niet? Ja. ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Wanneer is jouw uitvaart? Want ik heb er zin in. <lacht> ja, nu, ja, nu het zo over hebt, ja. denk ik ineens. Ja, was wel een leuke dag. Wat zou, je, wat, wat zou je zeggen als ik dood ben? Ja, moet je, dan ben ik dood. Jij leeft nog. Wat hè? ga je dan nou zeggen? Op jouw uitvaart? Ja. ja. Nou, ik ga, ik ga, ik ga ik, niet heel aardig. Denk ja, ik. Ja, wij hebben een pact afgesloten. hè? Ja. Wij hebben gezegd dat als een van ons uh, komt te overlijden, eerder dan de ander... dan, dan moeten we een soort van roast doen. Dus ben ik echt... bij die pak geweest we de pak tussen jullie? Nee, tussen ons. Uh, oh, ik inderdaad. ben hier niet bij geweest. Nee, maar je, je mag nee, meedoen hoor. de enige roast die ik doe is jouw cremate zelf. <laughs> ik zet er overal aan. Dat moet lukken. <laughs> nee, maar het is moeilijk om een goede... Um... Snerende speech te houden op iemands uitvaart. Zo denk ik. moeilijk. Want het gaat al gauw, is het misplaatst. dunne of? lijn. Ja, is heel dunne heel lijn. Ja, maar ik denk, Als mensen weten: dit is de beste vriend of de beste vriendin. Of, of die hebben jarenlang samengewerkt. Als mensen weten dat die band supersterk is, dan komt het wel goed. Ik zag een tijd geleden een foto bijvoorbeeld van een jonge Amerikaans jongen. En die was, laten we zeggen, 24, jonge guy nog. En die, en die ging naar de uitvaart, was zijn beste vriend, super droevig natuurlijk. En die ging in een roze tutu. Want zij hadden dat pact afgesloten. Ja, ja nee, goed, en dan zou je kunnen denken vanaf afstand gol wie gaat er nou in de rost te doen? Nou ja, de is Maar ja als je snapt wat het verhaal ja, is, nee, dan, is het goed. dan ja. draag je natuurlijk ja, die rost ja, ja, ja, ja, Maar is er het een leuke volgende stelling misschien wel? Uh, wat ik hoop dat er over mij gezegd wordt als ik niet meer ben. Ik doe net als ik deze stelling spontaan doe. Maar die staat natuurlijk al op papier. Ja. Maar uh, wat hoop je, jongens, dat er over je gezegd wordt als je er niet meer bent? Ja, er hoeft bij mij niet zo heel veel gezegd te worden. Da daarom zou ik graag zo gewoon afscheid willen nemen met elkaar. En dan uh, drinken we nog met elkaar wat en dan is het klaar. Dan is alles al gezegd. Ja, dan laten we daar alles met elkaar nog zeggen. En als wij nou dat wel willen? Ja, da, ja dat is dan jammer, de Bammer. Ja, dan je moet dan... Je nee, dan moet je gewoon lekker zelf iets organiseren. Dat moet je moet natuurlijk altijd zelf doen. Um... Maar jij hebt in de aflevering over muziek natuurlijk verteld dat je er wel troost uit haalt of rust uit haalt om nu al een beetje te bezig te zijn met jouw uitvaartpleding. Ja, maar die, maar die uitvaart die is elke keer anders. Hè. Dus de ene keer is hij groot en bombastisch. En nu zit ik in mijn fase nee, er komt helemaal niemand. Nee, nou, doet daar hoef je thuis. geen om te maken, hoor. <laughs> nee, nee, ik ben het, ik ben het niet in die dag. <laughs> gewoon, uh, gewoon thuis. En, uh, en that's it, ja. dus dat it, ja. Dus dat is nu, wat ik denk, hoop. Ik weet niet wat er over mij gezegd moet worden... maar ik hoop wel dat er veel mensen komen. Ja, huilen. Ik, moet ze huilen? Ja, dat moet wel gehuild ja? worden, ja. Maar ik wil ook wel dus dat als er iets gezegd wordt... dat het inderdaad ook wel grappig is. Maar het is toch erg, al die uitvaten die nu zijn geweest met mijn dertig man... Ja. dat moet toch echt verschrikkelijk echt zijn. Echt vreselijk. Oh. Ja, mensen die niet bij hun eigen vader, moeder, opa, oma, uh, vriend, vriendin... konden zijn vanwege corona. Nou ja, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, mijn zwager zijn vader is overleden. Dat heb ik eerder in dit seizoen al een keer verteld. Ja. Maar um, die is overleden aan corona. En zijn zoon uh, en andere zoon, twee zoons... Uh, die kregen dus ook corona. Die hebben, toen, de, toen hebben ze die uitvaart drie weken weten uit te stellen. Oh, dus, ja, en dat ja. was uh, echt super fijn. Dus hij heeft heel lang netjes thuis gelegen. En daarna hebben ze hem in het mortuarium, dat is natuurlijk altijd een nare plek is gebracht. Maar uiteindelijk konden de jongens er wel gewoon fysiek bij zijn... Het lijkt me namelijk heftig als dat, als dat niet kan. Maar, nou, misschien... omdat je maar je kunt het maar één keer doen. Ja, exact. Een uitvaart. Het is niet dat je denkt, nou, we doen het nu... en dan over drie weken doen we het voor de rest van de familie. Ik zou trouwens wel... want veel mensen zeggen, wel, mijn uitvaart moet een feestje zijn. Dat vind ik altijd een beetje en Ik snap wel het idee. En dat, ik, ik vind het ook een leuk idee, maar ik heb dat zelf niet zo. Maar ik zou wel uh, graag bier en, en, en, en, en bitterban en zo uh, uitdelen... Denken jullie niet dat onze Koffie uitvaart? Stel nou, we gaan over 50 jaar dood. Laten we hopen dat, we dat, dat ons dat gegund is: 50, 60. Nou, als tegenzit 70 jaar. Dat de uitvaart ziet er natuurlijk heel anders uit dan nu. Toch, je gaat niet meer. naar nou, over 60 jaar ga je niet meer naar een crematorium. Ja, maar misschien is het dan inderdaad standaard... dat mensen allemaal een boompje worden of een plant. Ja, dat kan, ja. Of een moestuin. Ja, maar of, maar of waarom er... denk je dat je niet meer naar een crematorium gaat? Nou, ik denk niet meer dat het dan... dat dan... Sowieso, zo, zo, zo, die crematorie zijn allemaal heel erg verouderd nu al. Het voelt allemaal heel erg jaren 70 en 80. Ja. hele sfeertje daar. Ik denk dat de generatie die nu jong en vitaal is, 20 30 jaar... is natuurlijk opgegroeid met een heel ander... Uh, manier van kijken naar de wereld. En, mm -hmm. en inderdaad, de mogelijkheden zijn eindeloos. En uh, de telefoon is ons venster op de wereld. We weten precies wat er in alle andere landen gebeurt. We zijn op de hoogte van alle trends. Ik denk dat dat ook allemaal meegaat in hoe wij ouder worden. Dus dat wij uh, anders naar de dood gaan kijken. En dat over 50, 60 jaar het misschien wel gebruikelijk is... om niet een crematorium op te zoeken... maar een weiland waar een festival georganiseerd wordt. Weet ik veel... Ik heb geen idee, maar dat het zoiets wordt. Ja, je gaat zeker festivalletjes krijgen. Dat ja. denk ik. Ik ja, denk niet ja, meer dat we ja. met z'n allen... uitvaarten hebben zoals nu in ja, de ja, Misschien kerk. kan je jezelf een soort van triplex laten maken. Zo van hout. Dat je uiteindelijk weer terugkomt. Nou, als, wat denk je, hologram. als podium. Waar dan uiteindelijk Bruce Springsteen op staat. Oh, dat, ja, weet ik veel. <laughs> dat je een deel wordt van een podium. En ja, dat Bruce Springsteen tegen de tijd tot Bas ja. overlijdt. Er ook niet meer is. Ja, ik, dat je, ik snap niet wat je bedoelt. Nou, dat je gewoon, dat je, nu word je gecremeerd, of je gaat uh, uh, wordt begraven, of je wordt een plantje, of je wordt ingevroren, weet ik veel wat. Maar dat in die tijd kan je gewoon een stuk hout worden, en dan kunnen mensen dan een fotolijst van maken. Ik bedoel, mensen zetten ook een as in een tatoeage. Oh, zo. Ja, ja, ja, ja. Dat je een product ja. wordt. Dat je een product wordt. Ja. Of een maar vaas. Je, je, je, je, het, Geen uren, maar echt een vaas. Uh, over honderd jaar kunnen ze toch onze onze ziel downloaden... en dan ja. doe je die in een sticky... en dan doe je die in een laptop hier... en dan heb je altijd Chris in je laptop hier. Ja. Een hele, hele luie zuchtende gasten Een hele traag. we hebben nog <laughs> <hele> nog, <ships. laughs> nog Een biertje. Ja, ja. Ik hoop dat dit wel gaat gebeuren. Het <laughs> lijkt me echt heel erg leuk. Ik wil scherm dat ik me niet fel wil worden. <laughs> Dus eh, niet met je vieze handen aan me zitten. Pak een doekie. Jongens, wat anders. Onze grote vriend Miele. Hey! Ja, want we hebben deze aflevering over de dood. Maar laat Miele nou ook wat met dat onderwerp hebben. Oh ja? Ja, nou, zeker. Nou, Doodgewone nou, ja. producten? Do oh, nou, dat. Nou, nou, dat, wel met een... dat is niet de... Miele. Ja, nee. Doodgewone producten met een, met een Miele twist. A touch is, genius, is, een, een touch of genius. Een touch of genius. Ja, ja, ja, ja. En dat is immer besser. Nee, maar hun apparaten gaan natuurlijk een leven lang mee. Ja, hm, mooi. Nou, ja, zonder dolle. Uh, dat speel gaat echt generaties lang mee. Ik generaties. Denk, ja, maar echt generaties. Het was grappig. Ik was uh, bij dat middencentrum uh, in Vianen een tijd geleden. om mijn wasmachine, geloof ik, op te halen. En toen zei ze: Oh, meneer, uh, u staat al bij ons in het systeem. En woont ze in een schoorrol Javaskorenpark. En toen zei ik, nou, nee, daar woonden mijn ouders. En toen zagen zij dat mijn ouders in 2003 of zo... een wasmachine daar hadden gekocht. En zij dachten dat ik die persoon was. En die wasmachine had mijn vader nog steeds. Zeven 2003, 17 jaar later. Zeven ja, jaar ja. later. Dit ding is fantastisch. <lacht> nou, goed, oké. Okay, dus Miele, hartstikke leuk. Leuke verhalen. Goed, goed aangesneden. Chris, die weer knap. <lacht> Uh, maar mocht het spul toch onverhoopt kapot gaan. Het spul. Hè, het spul, de wasmachine, ja. de TriFlex, de stomen, over noem maar op wat je van Miele ook hebt. De producten. Maar vooral de wasmachines. Um, dan gaan de wasmachines van Miele bijvoorbeeld niet naar de eeuwige jachtvelden. Oh nee. Nee, want bij Miele zijn ze immer duurzaam. Ja, ze zijn zeer duurzaam. Want hun wasmachines bestaan uit ijzer, lekker zwaar, maar ze zijn ook goed recyclebaar. En dat rijdt. En het is zelfs zo dat 98, nee, 99, nee. En het is zelfs zo dat 98% van de productenfamilie volledig gerecycled worden. Dus en je hebt er 15 jaar lang plezier van. En daarna heeft de volgende generatie van jouw product weer 15 jaar plezier. Maar dit is echt zo, hè? Want... Dit is, ja, dit is geen feitje van Chris. Nee, het is, die dingen die gaan echt krankzinnig lang mee. Ja. ook. Uh, Kleinkinderen van grootmoeders. Waarvan de grootmoeder dan overlijdt. En die komen dan in huis. En dan staat een Miele. Ja. Die al 35 jaar in dat huishouden staat. Ik zou graag, ik zou graag wasmiddel worden. Jij wilt en graag wasmiddel worden? Ik wil één keer door een wasprogramma van Miele. Ja, is dat, je ja, dat is ja. Mijn... ja, dat wil ik. Ja, is dat de grote, Dit is de grote de bucketlist? <laughs> ja. Nummer één. Ja. Niet nog een mooie reis maken. Nee, ik wil een twindelsysteem je... gegoten worden. Als je ja. Nou, dat is grappig. Ik zou graag een stoomover in willen gaan met zo'n bratometer in mijn reet. Ja. Dat heb je sowieso al een keer geprobeerd. Ja, Jongens, ik wil eigenlijk maar één ding zeggen. En zeg het met me mee. Miele. Iwe -we <laughs> Jongens, we zijn bijna door de tijd heen. Maar uh, niet voordat we nog één stelling hebben gedaan. Oh, leuk. Namelijk de volgende. Je kunt mij bellen om te spreken op een uitvaart. Hebben jullie vast gesproken op, heb jij gesproken op de uitvaart van je moeder? Ja. Ja, uh, dat wilde ik per se. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik kan het je echt aanraden dat je dat... Nou, als je dat wil tenminste. Als je niet wil, dan logischerwijs niet. Maar ik wilde het ook wel. En ik ben blij dat ik het gedaan heb. En uh, nou, mijn zus ging voor mij. Die had het uh, supergoed gedaan. En uh, nou ja, ik begon ook. En ik, uh, ik dacht, nou okay, niet huilen. Gewoon rustig hier doorheen. En ik begin uh, te praten. En mijn eerste, waren, eerste woorden waren... Lieve mama! <laughs> ja, <laughs> natuurlijk. Ja, ik moet nu lachen. Toen niet. Maar ja, ik kwam naar... En het was echt horten en stoot. Hoe oud was je toen? God, 26? 27. 26. Ja, dat is moeilijk, man. Ik vind het echt knap als je gewoon. Ik heb ook wel eens gesproken bij uitvaart. Ik kon het dan wel. Maar. Het <laughs> um... <laughs> <laughs> is een moeilijk, is overleden. <laughs> ja. Zo, oh, zo. <laughs> zit hier. Het <laughs> ja, dus kan echt niet, was? Wat jij nu doet. <laughs> Fak hem. Kan echt niet. Nee, maar het is moeilijk. Ik zie je als ik soms zie het Mensen doen een jeetje knappen. Als je gewoon inderdaad rustig kan praten zonder. Ja. Zonder dat je de hele emotie eroverheen gooit. Kijk, een beetje snik is wel mooi. Maar je zegt echt, gaat zitten janken. Ja, dat is, dat is toch echt ongemakkelijk. Ook ongemakkelijk voor die ja, zehalen. Ja, ja, maar ja, jullie ja. waren bij de uitvaart van mijn moeder? Nee, ja, ik wel. Ik niet. Was jij er niet bij? Nee, wij waren toen er niet zo close. Echt niet? Nee. Oh, nee. Maar ik heb ook die hele periode van toen met jouw moeder... heb ik eigenlijk amper meegemaakt. Nee, precies. Nee, ik was dat, hem vooral bezig met mezelf. Was. Ja. ja. Ja. Maar jij was erbij, maar kan je het je nog herinneren, of niet? Ja, ik weet dat nog wel. Ja. Ja. En, wat... nou ja, was het een wel... goede speech of niet, niet zo'n goede? Nee, wel, maar je moest wel. Ja, je ja, moest, je, je moest begon niet. wel echt. Dus, ja, wat je net zegt, dat had er ja. <laughs> Nee, het was heel lief. Want je, ik weet nog wel dat je omschreef dat jij altijd een beetje een zorgkindje was. En ja. uh, dat je nu goed terecht zou komen. Tenminste, dat je best voor zou doen. Ja. Dat is helaas niet gelukt. <laughs> <laughs> ik zit nog steeds bij jullie. <laughs> Kut, sorry. Hey, ik wist dat we dit thema gingen doen. En ik heb dus. Ik heb dit meegenomen: een cassettebandje. Ik heb een cassettebandje. Wow. Uh, Mag ik wat staat ja, er in deze podcast? Krematische bijeenkomst Wil Struiken, crematorium Tilburg, donderdag 16 november 2000. Ja, Yo. dit is uh, de uitvaart van mijn tante Wil. En uh, die ja. komt uh, eigenlijk te weinig voorbij in deze podcast. Want Tante Wil, dat was mijn, uh, mijn steun en toeverlaat toen ik, uh, toen, ik, toen, ik, toen ik jong was. Toen ik een kleine doop was. En zij is overleden vrij plotseling eind 2000. En toen was ik dus 12, bijna 13. En uh, ik mocht spreken op, uh, op haar uitvaart. Zij was mijn surrogaatmoeder. Zij was een betere moeder voor mij dan mijn moeder zelf. Ja. Zegt mijn moeder altijd. <laughs> Zij was beter met mij dan, uh, dan mama. En uh, ik wist dat we het over die thema gingen hebben. En ik wist dat het bandje er was. Dus ik ben naar Tilburg gegaan en ik heb het bandje opgehaald. En ik heb dus mijn eigen ja, speech weer eens gehoord. Oh, wow! Oh. En ik heb hem. Oh, dus ik wil een klein stukje laten horen. Okay. Ja? Maar het is wel een beetje ongemakkelijk. Want, uh, ja, dat kan ik me iets meer voorstellen. Maar ik uh, moet zo denken, het is meer dan 20 jaar geleden. En ik was twaalf. Was het dat je deed? Ja. Maar ja, dat moest ook wel. Dat ja? moest echt. Ja, ik wist dat ik dat heel graag wilde. Dus uh, nou ja, een klein stukje van, uh, van die speech. Ik vind het heel raar om te laten horen. Maar ik vind wel dat als er een podcast is om te laten horen, dan is, uh, dan is dit het moment. En we gaan hem helemaal niet helemaal luisteren, want hij duurt volgens mij drie minuten: klein stukje. Lieve wil. Waarom? Waarom kan een leven van de ene op de andere dag zo veranderen? Waarom moet er altijd de sterkste getroffen worden? Waarom nou jij? Waarom? Je stond altijd voor ons, voor mij klaar. Bij, bij vrijwel iedere hockeywedstrijd, uit of thuis, stond je ons aan te moedigen. Iedere zaterdag was het middag... Alleen als we heel erg vroeg moesten... bleef je lekker in je bed liggen. Lachsalven voor op de achtergrond. Na die hockeywedstrijden ging ik altijd bij je slapen. was gewoonlijk begonnen de avond dan... met zelfgemaakte soep... die ik altijd zo lekker vond. Daarna broodjes met een cetera, Etcetera, etcetera. Oh, Wauw, man. Lief, hè? Ja, ja mega. Jongen. Ja, en ik, ik weet ook dus niet meer zo goed... waarom dit is opgenomen eigenlijk. Waarom we dit bewaard hebben. Om ah, ik... het worden volgens mij opgenomen... Oh, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nog steeds? Nou, wel vaak. Ja, dacht ik wel. Oh, ja. dat wist ja? ik helemaal niet. Ja, dat geloof ik wel. Ik kom ook niet voorstellen dat er iemand met een bandrecorder uh, dat mijn vader daar ergens met een microfoon in de lucht zond. met. Nee, dat uh, gaat nog wordt een hele grote opgenomen. doodje worden. Dus dit moet, hebben, dit <lacht> moet ik hebben. Dit materiaal. Voor, de, dit voor dit de voor de doek. Voor de podcast. Voor dus. de podcast in ja. 2021. Nee, nou, nou, wat, wat toch heen. Heen. Ja. Ja, ja, ja, ik vond het. Uh, ja, ik wil het toch even laten horen. Uh, ik dacht ja. nog heel even dat je het hele liedje van. Waarom nou jij? Ja, van ik hoorde jij. Ik wist in 2000 niet dat het bestond, hoor. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Hey mooi man. Hey jongens, het zit erop. op. Dit was aflevering 11 van seizoen 6 van Mamma Man de podcast. Wil je reageren? Dat vinden we leuk. Ga daarvoor naar mammamandepodcast.nl of Instagram slash mammamankast. Word sowieso vriend van de show. En iedereen die dat al is, mega bedankt nogmaals. Bas zei het al eerder. Maar dat vinden we echt te gek. Je komt daar terecht via vriendvandeshow.nl slash manmanman. Want daar gaan we nu ook even nadruppelen nog. Hè? Dus ja, de zeker. aflevering is geweest, maar we hebben nog een hoop te bespreken. Zeker, Zeker, drinken we nog wat? Ja. Ja, een klein biertje onderscheid. En audioberichten natuurlijk. Die mogen uh, naar 06 24 3907 Ik ben iets vergeten. Wat dan? Uh, mijn moeder heeft mij 500 euro overgemaakt... om reclame te maken voor haar bedrijf. Ah, ja, die zit in Uitvaart er natuurlijk. Ah. Uitvaartsoor Louise. Ja! Dus uh, ja, ga je dood binnenkort een keer. Uh, bel mijn moeder, uitvaart Luise. Doet het geweldig, is wel vooral Drenthe. Maar uh, ja, als je in die omgeving ja. doodgaat, moet je daar zijn. Maar, maar als je nou niet uit Drenthe komt, maar toch wel, toch wel in Drenthe overlijdt... Kun je dan nog steeds, je moeder, uh, het beste nou, bellen? Nou, als je dan dood bent, dan is het lastig bellen, denk ja, ik. Ja, laat, laat te bellen. Nee, dan, nee. je kan uh, je overal, ongeacht waar je verzekerd bent... Hè, kun je gewoon mijn moeder bellen en die, uh, die komt dan naar je maar, toe. Nu zijn we aan het eind van de aflevering... maar jij bent eigenlijk al je hele leven in contact geweest met de dood. Nou, uh, ze begon later daarmee. Dus niet mijn hele leven, maar ik was denk ik, weet ik veel... tien, elf of zo, toen zij met die, uh, met die zaak begon. Nou, dan moeten we... Even hoe, hoe, hoe, hoe, sorry, hoe uit zeg je nou? 10-11 jaar, maar je bent nu 33. Ja? Je leert niet snel, hè, dan? Nee, deze grap werkt niet. Nee. Nee, niet. nee, zult je laten zitten. Nee, ik denk, als je al 11 jaar ervaring hebt, met de dood. Waarom ben je dan nog steeds levend? Ja. Nou, zie je, zo zie je ook wel eens dat een grap van Chris ook wel eens mislukt. Ook dat gebeurt niet vaak, ja. maar dit is toch wel het moment dat het gebeurd is. Dit was Man, Man, Man, de podcast.